Goedemorgen Zandvoort, je luistert weer naar ZFM Live, tot en met 12 uur vandaag. En uh, mijn naam is Thomas de Jong, ik zit uh, voor de laatste keer, in ieder geval voor voorlopig. Want uh, vanaf morgen gaat als het goed is uh, Jaap mij weer overnemen. En uh, waar gaan we vandaag allemaal over hebben? Rond half 11 gaan we bellen met uh, Leon over de laatste updates en nieuws, etc. Rond half 12 gaan we dan weer bellen met Ben Zonneveld, die gaat weer de groeten doen. En wil jij natuurlijk ook, uh, dat kan, live in de uitzending komen... om iemand uh, tijdens deze Pasen... Oh, dat moet ik nog ze even zeggen trouwens. Iedereen fijne Pasen, voor zover dat nog mogelijk is. Maar wil jij nou uh, live in de uitzending iemand bedanken... of een hart onder de riem steken, dat kan natuurlijk. Je kan even naar de studio bellen. 023 573 0393. 023 573 0393. Of stuur even een mailtje naar b.zonneveld. Zandvoort NL. En uh, natuurlijk heb ik ook heel veel muziek uh, klaarstaan deze komende twee uur. Dat is ook wel belangrijk bij een radio. Zoals deze. Dat is uh, Stromai en Papahooté.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 Fais au moins mille fois que j'ai compté mes doigts, papa papa papa papa papa papa Qu'on qu y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus Un jour ou l'autre sera tous paf paye d'un jour à l'autre on aura disparu Serons-nous détestables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 ride it. so gone and get to clapping, right. go pop a plan, pop pop a for me, turn around and drop it drop for it. a plan, drop it, drop it for me, I'll rent some beach house in Miami, wake up with no jammies, nope. lives to tell for dinner, uh -oh. Julio served that scampi, Yo. you got it if you want it, got, got it if you want it, said you got it if you want it, take my wallet if you want it now, jump in the Cadillac, Girl, Let's put some miles on, Just to put a smile on it You deserve it, baby You deserve it, oh. And I'm gonna give it to you Cultural shine, it's so bright Strawberry champagne, on nice Lucky for you, that's what I like That's what I like Lucky for you, that's what I like That's what I like Sex by the fire That's what I like it. lucky for you, that's what I like it. that's what I like it. I'm talking trips to Puerto Rico, say the word and we go, that you guess. can be my flika, girl I'll be a fliko mama's I would never make a promise that I can't keep, I promise that your smile ain't gonna never be. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats, take a look in that mirror, now tell me who's the fairest? is it you, is it you? To me, isn't me. You, say it's, you say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl. Let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on you it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry, it's so bright. Strawberry champagne, oh nice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.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 getting with somebody Jura, Dua Lipa en Don't Start Now. Ja, helaas heeft Dua Lipa ook haar concert in het Ziggo uh, moeten verplaatsen. Dat is erg jammer. Ze had op 7 mei een, uh, daar een uh, gepland concert staan in het Ziggo dus. En uh, wat helaas ook niet doorgaat dit jaar... zou eindelijk ook in Nederland zijn... is het uh, Songfestival. Vorig jaar dus wel gewonnen door Duncan Lauwers. Uh, met dit nummer, dat is Arcade.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 Silence ringing inside my head Please carry me, carry me, carry me home I've spent all of the love I saved We were always a losing game Small town boy in a big arcade I got addicted to a losing game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 Play met kloks. Ja, zometeen gaan we dus bellen met Leon over de laatste updates. Eerst gaan we nog even naar een klein muziekje luisteren, dit is Enel Walker en Alone. We were young, posters on the wall. For you were the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other because we were always in trouble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 Dus samen met Eva Max en Alone. Ja, het is inmiddels uh, half elf. En uh, dan zouden we gaan bellen met uh, Leon voor de laatste updates. Leon, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik moet op mijn schande bekennen dat ik gisteren toch wel een heel leuk bericht vergeten ben. Oh. De bewoners van de zorginstellingen zijn in de bloemetjes gezet Het college van burgemeester en wethouders bezorgde afgelopen vrijdag... De vier, bijna 400 bewoners van de zorginstelling in Zandvoort. Hè? Dus de Achtsprong, Huis in de Duinen, in Unicum en de Bodaan. Uh, nou, een leuk bloemetje. Ze waren daar met z'n vijven aanwezig. Uh, de boodschap was uh, beste inwoner van Zandvoort. Voor u hebben we alle maatregelen om de verspreiding van het cor uh, coronavirus te voorkomen. grote gevolgen. Juist nu heeft u veel behoefte aan naasten. Helaas zijn bezoekjes van vrienden of familie niet mogelijk. Met dit bloemetje willen wij ons medeleven tonen. We wensen u veel sterkte en kracht. Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort. Echt heel leuk initiatief, laten we eerlijk zijn. Ja, dat is, uh, uh, dat is heel fijn voor die bewoners ook dat ze een hart onder de ja, riem krijgen. dat is toch leuk. Ja, ja. ja absoluut. Dat is heel leuk. Uh, verder... zijn uh, er vorige week... Uh, ...heeft de gemeente uh, zeg maar allemaal mooie schablonen in het dorp laten spuiten. Dat noemen ze ze geloof ik. En uh, dat zijn cirkels waarbij je op een hele simpele manier precies de afstand kan meten... ...dus dat je op de goede manier minstens anderhalve meter van elkaar af kan blijven. Hè, dus dat is best wel, uh, wel noodzakelijk. Je ziet ze door het hele dorp... Uh, in de bij de Bushalt, uh, je ziet het op het boulevard en noem maar op. Erg leuk initiatief ook, prachtig. Dan voor vandaag en ook voor alle Zondvoorters die dachten nog eens even een kleurrijk tochtje te gaan maken. Denk erom, dan, de wegen bij de Wolle zijn dicht. Op verschillende wegen gisteren uh, zei, <tossimus> was het zo ontzettend druk met uh, dagjesmensen... ...in auto's, op fietsen, op motors, op brommers... ...nou bedenk het maar, dat het geen doel meer was. Het was gewoon te vol. Dus uh, de wijkagenten Hillegom, die hebben een berichtje geplaatst van... ...jongens, neem de verantwoording, niet boos, niet verdriekig. We moeten de boel afsluiten. Ik heb begrepen dat je er nog wel kan wandelen... ...maar echt met de auto of op de fiets, dat gaat niet meer. Uh, verstandig besluit overigens ja, dat, zeker. Ik, uh, en dat is misschien wel leuk voor uh, nou ja, ondernemers en organisaties. Op het moment dat er uh, ja, dingen gebeuren zijn er ook ontzettend creatieve mensen. En een daarvan is uh, de man die al jarenlang alle bewegwijzigingen doet op Schiphol. Paul Meitsenaar. Die heeft met zijn bureau de pictogrammen voor de anderhalve meter maatschappij gemaakt. En ook een pictogram. ...voor aan te geven dat je thuis werkt. Hele leuke pictogrammen... ...die uh, hij ook... Uh, ...gratis... Uh, algemeen gebruikt ter beschikking stelt... ...en die te vinden zijn... ...op nrc.nl... ...slash pictogrammen. Ook dit is weer een... Uh, ...ja, wel weer leuk. dan kan je op een hele aparte manier... ...op je eigen website of op de winkeldeur... ...of wat dan ook aangeven... ...dat je aan de zaken moet denken... Nou ja, het is natuurlijk Eerste paasdag, dus uh, uh, aan, aan diverse kanten wordt er toch wel benadrukt hoe belangrijk Pasen is voor mensen. Hoe belangrijk het is om even stil te staan bij alles wat er op dit moment gebeurt. Uh, gelukkig, uh, als we het zo zien, uh, is de toestroom van het aantal patiënten naar de ziekenhuizen neemt iets af. De IC's, nou, die gaan het redden. Uh, het enige wat nog erg zorgelijk is, is het grote aantal besmettingen uh, in de verpleeghuizen. Uh, dat is ook voor de mensen die daar werken, uh, is dat een, een heel dingetje. Gelukkig zijn er afgelopen vrijdag uh, afspraken gemaakt over betere verspreiding van alle hulpmiddelen. Hè, dus de mondkapjes, de jassen enzovoort, enzovoort. Dat het ook voor hun een veel veiligere situatie gaat worden. Um, nou, dit waren eigenlijk de dingetjes. Hè. We moeten gewoon nog steeds uh, genieten van de zon in de tuin of op het balkon. Laten we hopen dat het vandaag ook in Zandvoort, hoe jammer het ook is, toch nog rustig blijft. Um, het kan helaas niet anders. Dan hè, is er nog één bericht en dat is een bericht dat is uit Europa gekomen, onze uh, voorzitter van de de EU heeft geroepen van jongens, denk erom, uh, ik zou maar geen vakanties gaan boeken, geen zomervakanties gaan boeken, want we weten echt niet hoe het verder in Europa gaat lopen met uh, de virussen. Wie ofwel lockdown blijft, we hebben natuurlijk al gehoord dat Spanje al van plan was om flink wat lockdown te doen in de zomer, om dus verdere verspreiding en eventuele tweede golven tegen te gaan. Dus... Nou, laten we allemaal plannen als Zandvoorters dat we gewoon deze zomer maar lekker thuis blijven. Mochten alle horecabedrijven weer opengaan, dan kunnen we ze flink weer aan de gang helpen. Nou, dat was het voor deze zondagmorgen. Nou, dankjewel. Heel erg bedankt uh, voor het laatste nieuws. En uh, je zei trouwens net over geen zomervakantieboeken. Maar mocht yep. het nou zo zijn dat het deze zomer toch uh, dat we weer ja, zeg maar vrij kunnen leven... kan je natuurlijk ook gewoon op vakantie gaan in Zandvoort. Uiteraard dat zij. In je eigen dorp. Dus, uh, ja, de Zandvoorters blijven lekker hier. Maar ze kunnen er natuurlijk ook voor zorgen dat ook vrienden en kennissen zowel mogelijk naar Zandvoort gaan komen. Want we hebben de omzet gewoon nodig. Laten we eerlijk zijn. Ja, zeker weten. Ja. Leon, heel erg bedankt. Okay. Hey, jij nog een prettige dag. En wie van ja, vanmorgen? Nee, vanaf morgen zit Jaap er weer. Oké, okay, nou dan... Uh... Weer, weer wat anders. <laughs> dat is weer wat anders. Oké, okay, veel plezier. Helemaal goed. Doei, doei doei. Nou, dat was dus uh, Leon met de laatste updates. We gaan uh, weer naar een muziekje luisteren. Dit is uh, Dominic Fike. En Three Nights. 3 Nights at the motel, under in the city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 Collins met Easy Lover. En zoals Leon net ook al kort vertelde over de Bollestreek. De lokale wegen tussen de Zilk, Hillegom en Lisse worden vanwege de drukte afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en groepen wielrenners. En blijven dat ook op de eerste en tweede paasdag dus gesloten. Er komen namelijk verkeersregels te staan om die maatregelen te handhaven. Uh, gisteravond kon de woordvoerder van de veiligheidsregio uh, nog niet precies vertellen welke wegen het waren. Maar hou er dus rekening mee dat de wegen rondom De Zilk, Hillegom en Lisse uh, grotendeels zijn afgesloten. Straks uh, gaan wij nog om half twaalf bellen met uh, Ben Zonneveld. Die gaat namelijk weer de groeten doen. Dat kan jij ook doen in deze uitzending. Je kan natuurlijk even bellen naar uh, de studio 023 573 0393. Of even een mailtje sturen naar b.zonneveld@zfmzandvoort.nl Wij gaan weer verder met de muziek. Hier is French Montana met Unforgettable. So... is om even te melden, omdat het natuurlijk nu uh, paas is, eerste paasdag vandaag, brengt de CFM de paasoverdenkingen bij u in de huiskamer vanaf vandaag dus. Uh, de lokale radio- en tv-zender ZFM, wij dus, heeft er inmiddels een eigen soort van tv-programma uit paasoverdenkingen van pastoor Bart Putter en dominee John Vrijhof of John Vrijhoff, uh, het is voor het eerst dat er een boodschap van de beide Stanfordse kerken in beeld zal worden gebracht. Een belangrijke stap in deze moeilijke tijden, waar het, normaal, uh, een, waar het normale kerkbezoeken helaas dus niet mogelijk is. Vanwege het coronavirus, dat is allemaal wel bekend. Uh, de uitzending vandaag, deze dus eerste paasdag, is om 1 uur. Uh, te zien dus op alle digitale... Uh, nee, wacht, ik zeg het verkeerd. De uitzending is vandaag dus te zien om 1 uur. Naar alle digitale kerkdiensten van de sint Agatenkerk kerk en de protestantse kerk. En de pau paus uit Rome. Uh, de uitzending is te zien op Ziggo Kanaal 40. Dat is uh, digitaal. En uh, ook is het te zien op het nieuwe YouTube-kanaal van ZFM. En via de ZFM-app en de ZFM-facebook-pagina. Dus vanmiddag om 1 uur. Uh, kijk voor de tv of uh, via sociale media. En uh, daar zie je om 1 uur... Paas overdenkingen. Dan wil ik uh, zometeen, want we gaan, uh, we komen inmiddels aan het einde van het eerste uur. Zometeen gaan we naar twee uur. Dat zal voor mij het laatste uur zijn, want vanaf morgen gaat namelijk uh, Jaap het weer van mij overnemen. Zometeen dus uh, gaan we om half twaalf gaan we nog even bellen met uh, Ben Zonneveld die gaat de groeten doen. Wil jij daar nou ook in voorkomen? Stuur even een mailtje naar zfmzandvoort.nl of uh, bel even naar de studio. Dat is 023-573-0393. 023-573-0393. En wie weet uh, kom jij of vandaag of uh, morgen misschien nog bij Jaap in de uitzending. Om uh, aan iemand uh, de groeten te doen of een hart onder de riem te steken. En uh, wij gaan luisteren naar, nou ja, ik denk het laatste nummer. En dat is van... Uh, Wacht, dat zeg ik helemaal verkeerd. Dat is somebody that I used to know. Hier bij ZFM Live. En ik spreek jullie zometeen weer bij het tweede uur van ZFM Live dus. I felt so happy you could die, I told myself that you were right for me